Start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie in Utrecht zoekt uit of de gehandicapte oud-voetballer Edu Nandlal gisteravond door agenten is mishandeld. In lokale media zegt Nandlal dat hij gisteravond in Utrecht door agenten uit een busje werd getrokken en daarna is geschopt en geslagen. De politiemensen zouden hebben geroepen dat hij ergens had ingebroken. De oud-voetballer werd vannacht vrijgelaten. De politie bevestigt dat Nandlal heeft vastgezeten en zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. In 1989 was Nantlal een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. en liep bij die ramp een dwarslesie op. CDA in Eindhoven wil opheldering over de geflopte actie Serious Life. Dat was de Eindhovense variant van de landelijke actie Serious Request. Er werd 30.000 euro opgehaald, maar het project heeft 250.000 euro gekost. Het gaat om gemeenschapsgeld en bijdragen van sponsors. CDA wil nu weten hoeveel de gemeente heeft bijgedragen. De organisatie van het evenement spreekt van een teleurstelling en belooft dat de 30.000 euro die is opgehaald ook echt naar het Rode Kruis gaat. Gisteren werd in Leiden de actie met het glazen huis afgesloten. Er is een recordbedrag van ruim 8,6 miljoen opgehaald voor onderdak, voedsel en medicijnen voor moeders in oorlogsgebieden. De hoogste leider in de Gazastrook, Ismail Haniyeh, is aan zijn eerste reis naar het buitenland begonnen sinds 2007. In dat jaar nam Hamas de macht in Gaza over. Haniyeh gaat volgens een woordvoerder naar Egypte, Sudan, Tunesië, Qatar, Bahrein en Turkije. Hij wil daar steun verwerven voor de wederopbouw van de Gazastrook. Die liep bij het Israëlische offensief drie jaar geleden zware verwoestingen op. In Cairo zou Haniyeh deelnemen aan een verzoeningsoverleg met de andere Palestijnse beweging Fatah. Veel Hamas-leden zien in Hanië een opvolger van de Palestijnse president Abbas. Tot het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en minima van 8 graden. Ook morgen veel bewolking en lokaal wat motregen. Het wordt zo'n 11 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 In Zandvoort. Zandvoort Zandvoort heeft het, heeft het. En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte Kerst yes. ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu nu De Winterse 50 De Winterse 50 2011 Welkom bij de Winterse 50 Je hoort ze allemaal Non-stop 25 25 It's sweet. FM wenst je fijne dagen. GFM. 23. De 50 grootste kerst- en winterrits aller tijden. Dit is de Winterste 50.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 Nacht. Onveilige nacht. Alles brandt. Smeult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fondue eindigen met een ontbijt in het Brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaasjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. Van de nummers 30 tot en met 21. 29. 28 27 20. 25 24 23 22. He's gone 2,000 21 Ik zit hier helemaal één kerstfeest te vieren De straf die we zit De Winterse 50 wens je fijne kerstdagen En de grootste kersthits aller tijden De Winterse 50 De Winterse 50 de Año y felicidad Feliz Navidad www.zfmzandvoort.nl ZFM Welkom bij de winterse 50. Je ja, hoort ze allemaal.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 I'm <laughs> Oh De muziek voor onder de kerstboom. Dit is de winterse 50, 2011. 13. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendid.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 Say oh yes, yet again, can you stop? The En winterheid zal er tijden. Dit is de winterse 50. Dit is de winterste 50. Winterse 50. Winterse 50. Winterse 50. is